Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De koninklijke familie is in emme bezig aan de wandeling door de stad. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariaan... kregen onderweg veel cultuur, innovatie en sport te zien. Ook wordt hun veel eten aangeboden, zoals een asperge -kroket. Zelf trakteerde de koninklijke familie mensen langs de route op oranje tompoezen. Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn 57e verjaardag. De politie in Hoekse Waard heeft vanochtend 30 mensen tegengehouden die op scooters en motoren de gemeente wilden binnenrijden. In de Hoekse Waard is er een soort luilaktraditie om op de ochtend van Koningsdag lawaai te maken. De afgelopen jaren reden honderden scooters en motoren door de straten, wat gevaarlijke situaties op straat opleverde. Daarom was er dit jaar een noodbevel om dit te voorkomen. De scooters werden tegengehouden bij de toegangswegen en er zijn drie mensen aangehouden.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 Hij zou valse informatie over het leger hebben verspreid. De journalist Sergei Mingazov schreef op sociale media over de inval in Oekraïne en het bloedbad bij de stad Butscha. Volgens een advocaat moet Mingazov vandaag voorkomen. In New York heeft een vliegtuig van Boeing een noodlanding moeten maken. Kort na vertrek van vliegveld John F. Kennedy viel de noodglijbaan van het toestel. Boeing heeft de laatste maanden vaker te kampen met onderdelen van vliegtuigen die van vliegtuigen vallen. En eerder deze maand liet een kap van een vliegtuigmotor los. Het weer, wat regen, ook vaak droog met wat zon en het wordt 14 tot 17 graden. Morgen wat zon en een bui, meer wind bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden...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 Het vijf uur Op morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het -na En Paadie zegt ja Zo vries, voor de plaatste deelt bij brede zeer aanvaar je op een hoop. Maar botsel groep zijn geel, de zees.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 Een paar ja, later op de, de, op de uitleiding van het uh, raadhuis kwam. Op de kleine op de kleine, kleine grocht. Grocht. Ja, ja. Helemaal goed. Nou, Evi, we gaan uh, uh, naar een muziekje... en dan gaan we over de Bromschuitclub. Maar dan hebben de mensen even een idee wie je bent... en uh, waar je vandaan komt. Mooi verhaal oh. over Stompie. Hey, zo leren we allemaal nog eens wat. En uh, we gaan even naar een muziekje, uh, Rob. Ze lachten slapen.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 Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het, het was alles wat je vroeg, wat je vroeg? Mann, tijd verloopt in mij. Zij ziet toekomst in ons allen. today Wachten tot de tijd dat ieder mij erent en je trots kan zijn op jij verfans. Op straat zullen ze zeggen: die haast is bekend. Zolang bedronen, van het geluk.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 Ik heb het nooit, maar je voelt mij gespreid. Als je weet, niet gaat voorbij. Ik spreek Voor dat mij ontdekt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 In hetzelfde pand als uh, de radio zit. En Wim Hildering zit. En het genootschap Oud-Zandvoort zit. Ja, Zitten jullie ja. op de benedenverdieping aan de voorkant. Daar ja, zit ze ja, mooi, ja. ja. Hoe heet dat uh, van de van Bomschuit? Dat is, dat is een, uh, een roer. Een roer? Een roer van de Bomschuit. Dat zit aan de deur. Aan de deur, ja. En maar ja. De, de entree is via dezelfde deur als wij ZFM. Ja, ja. En dan linksaf. Ja, klopt, daar, daar is de Bomschuitclub. Uh, ja. Club. ja. Worden er alleen maar bomschuiten gebouwd? Nou, dat is, dat is helemaal niet zo natuurlijk. Want uh, we bouwen uh, bomschuiten, maar het is, het is zo eigenlijk, Zandvoort, die had eigenlijk niet zoveel, die, had, die hadden gaanalenbommen. En uh, een gaanalenbom, die heb een spiegel achterop. En een gewone bom.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 Het was niet enkel voor het babbeltje, denk ik. Met, met vraagteken. En daarom hebben, hebben ze dat. De babbelwagen, er werd gesproken. Nou, in ieder geval, het is een badkoets die aan één kant open is. Open is ja. Die niet werd gebruikt om te zwemmen. Nee, maar op, hij werd wel het het een het stukje het zee ingeving. Dat genonken. is de Ja. Kijk, nou, de badkoets, dat is voor te verkleden.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 En dan, dan, dan kwam je er in je badkostuum weer uit. Ja, ja, dat en heel, heel vroeger hadden die uh, koetsen nog een schaamdoek. Uh, uh, een soort uh, baldekein. Ja, ja, want dan ja, ja, kwam ja. de badvrouw. Het, en een soort, dan... soort markies. Ja, een soort markies. En daar uh, binnen gebeurde het dan. Want oh, oh, oh. Ja. Uh, toen mocht je ja, nog niet eens gebeurt, in een badko oh, badkostuum. <laughs> nou, we hebben het al een babbelwaar gemaakt, jullie. Uh, ja, het, badkoetsen. De, de schelpenkarren... De,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 op de Verlennepweg hadden we daar die grote voorraden hadden we daar liggen. En die gingen in de tuintjes. In de Zonvoertse tuintjes. Want mijn, mijn opa en opa die hadden echt een scherpe En waar woonde jouw opa. In de, de Kanaalstraat. In de Kanaalweg. Ja, dat was ja, echt... Uh, nummer 11. Echt die huisjes van onderling hulpbetoon. Ja, ja. Precies. En dan, en dan, maar uh, de, de tuinen, de, ik kan me nog herinneren dat na de oorlog... toen was natuurlijk alles... Uh,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 Mensen eten daar, alles voor niks. Alles voor niks, alles voor niks. Dus die heb ik een maand geleden gegeven en ze gingen rond met de spaapot. Daar zat wel wat in. Daar zat wel wat in. Wat een goed initiatief. We gaan even terug naar de we komen vanzelf straks wel weer op een zijweggetje: naar de Bomschuiten Bouwclub. Want dat is eigenlijk het hoofdthema van deze morgen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 Maar meestal als er een bomschuit uh, gemaakt werd, dan kwam hij uit Katwijk als casco. En dan bouwden ze hem op Zandvoort en dan bouwden ze hem af. En nu terug naar de bomschuitbouwclub. Uh, Waar halen jullie het materiaal vandaan? Wat gebruiken nou. jullie voor materiaal om, om zo'n bom na te... Nou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 En dan maken ze dat hout nat. En dan zetten ze dat het vat eronder, dat het warm werd. Dan gingen ze er een gewicht aan. En dan gingen ze hem buigen. Ze gingen echt stukje voor stukje werd die werd gebouwd. En ook van eikenhout. Ja, ja nou, nou, dat, dat lag er wel eens van het, van, van, van, wel aan natuurlijk. Want ik heb al gezegd. Geen één bomschuit was hetzelfde. Dus. dus uh,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 Ja, dus en, de koffie men... staat, en de koffie staat klaar. Rob, je zit te zwaaien. Wil je nog een uh, muziekje? Of... We doen nog even een muziekje, komen komen zo meteen nog even terug. Ja, is goed. ja. ja. M'n lieve schat, of je al gezelschap had. Je lachte vrolijk en ik liep toen met je mee.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 ik zei, ik hou van jou, het was een tijd van geluk. Toen voor ons twee, samen spraken wij. Los. Nou, dit was weer, ik hoorde langskomen badhuizen in Zandvoort aan Zee. Ja, de heikrekels uh, waren dit. De heikrekels. in Zandvoort aan de Zee. En Zandvoort de aan de, de, de Zee, nou... Uh, Amy. Wat een muziek, hè? Ja, ik vind het geweldig. We krijgen uh, het strand en de zee en het badhuis. Ja. Eli, we zijn aan de laatste vijf minuten uh, toe. Als ik uh, van Rob uh, uh, zin krijg en zo. Uh, zo snel gaat de tijd. Uh, uh, nou, is er iets wat je zelf hebt uitgebreid over de Bomsguitenclub gehad? U kunt een donateur worden voor 12,50 per jaar.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 Ja, dat ronde aan het, ronde aan het, aan het, het eind. eind. Uh, de oude watertoren. En de, de, de, de reddingsschuur. De redschuur. De redschuur. De oude aan de zeestraat of de nieuwe... Uh, nee, de oude was. De, de oude, op de zeestraat. Ja, ja. En dan uh, hebben we hier natuurlijk uh, de passage staan. En dan van... Uh, het wonder van Zandvoort het, het, het wonder van Zandvoort van Kees Gaap, van Kees Gaap. Dat is, uh, maar, maar we hebben nog veel meer heel, hele kleine dingetjes we hebben ook nog uh, een, een, een biervat dat oh ja vroeg... het ja, vat. Ja, ja en dat hebben we ook uh, op de Bomschatenclub staan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 U wordt bedankt. U kunt wel gaan. Wie wordt bedankt, u kunt nog gaan. Wie wordt bedankt, u kunt nog gaan. Wie wordt bedankt, u kunt nog gaan. Wie wordt bedankt, u kunt nog gaan. ja! Ik wil bedankt, u kunt nog gaan. Wie wordt bedankt, u kunt nog gaan.